Philipsen activiteiten waren dus niet bepaald een bedreiging voor Bernards zijn partners. Oh nee, van geen kanten. Iets anders. Na schijnt maakt Sea Village nauwelijks winst, dokter. Waar hebben we dat in godsnaam gehoord, commissaris? Sea Village? geen winst maken? <laughs> Allee, laat ons hopen dat dat niet waar is. Ik heb een niet onaardig pakketje aandelen in dat bedrijf. Zo, dokter Van Cahy heeft aandelen in Sea Village. Dat is interessant. Mevrouw ja, Pierarts, momentje, momentje. Ik ben naar hier gekomen om roddels van u te horen. He? Niet om er u een paar nieuwe cadeaux te doen. In dat verband, hoe goed staat dokter Van Cahy hier aangeschreven? Heel goed, voor zover ik weet. Hij behoort tot de betere kringen. Iets negatiefs is er over hem nog niet te horen geweest. Mm -hmm. En hij is de schoonbroer van Jacques van Dorpen. Maar dat wist u natuurlijk al. Nou, en zijn zus? Hoe is die? Van Dorpen een vrouw? Ja. Marleen? Ja. ja. Die komt nooit buiten. Daar is weinig over te zeggen. Uh, u wou die foto's zien die we gisteren gemaakt hebben? Ze liggen hier voor u klaar. Ja, dank u. Ah, met wie staat uh, Steve Danot hier te praten? Maar commissaris, u kent duidelijk uw gewijde geschiedenis niet. Dat is iemand van Bisdom. Eerwaarde de heer Handekijn. Ah, en is er iets dat ik van die meneer moet weten? Dat hij mee verantwoordelijk is voor de bouwwerken van het bisdom, ja. voor het onderhoud van het patrimonium en zo en zo. Hij en heeft zo. Steve Dano ook iets met bouwwerken te maken? Steve Dano heeft met alles te maken waar geld mee te verdienen valt. En het verbaast mij dat u dat niet weet, commissaris. Hij is een paar maanden geleden uitgebreid in het nieuws geweest. Ja? Ja, in verband met de manier waarop Radio Pup aan zijn zendlicentie is geraakt... Zegt u blijkbaar niks? Nee. U weet dat er drie gegadigden waren voor twee licenties... die de Vlaamse commissie voor de media ging toekennen. En dat Radio Pub dat het zwakste dossier had... tegen elke verwachting in... één van die licenties in de wacht heeft gesleept. En, en dat weet u blijkbaar ook al niet. Er is dus op grote schaal gesjoemmeld, bedoelt u. En daar zat Dano voor iets tussen. Commissaris, dat verbaast mij van u. Dat u zo wereldvreemd bent... Steve Dano is misschien wel de grootste lobbyist van heel Vlaanderen. Als het u interesseert, maak ik wel een dossiertje voor u... over meneer zijn activiteiten. Dat is heel lief van u, mevrouw Piraerts. Doe maar. Zeg, uh, wie is die blonde stoot hier bij Philip? Geen idee. Uh, waarschijnlijk een van die typische bimbo's... die je altijd ziet bij dat soort society-gelegenheden. Uh, vertel me nu eens wat meer over Inge Salis. Dat zou ik wel kunnen, maar dat ga ik niet doen. Dat hebt u me gisteren ook al gezegd, ja? Ja, als interim hoofdredacteur heb ik bepaalde verplichtingen. Hè? En dat verbaast mij dan weer van u, mevrouw Piraat... dat u zich daar aan iets gelegen laat. Kom op, u maakt me nu toch wel echt nieuwsgierig. Of wacht eens, u hebt toch geen verbod gekregen... om iets te vertellen over die roddels, hè? Over welke specifieke roddels hebt u het nu, commissaris? Die in verband met het huwelijk van Filip en Inge. Dat het huwelijk onder druk van papa van Dorpen tot stand gekomen zou zijn. En u gelooft die roddels, commissaris... U zou hier moeten komen werken. En waarom zou dat dan gebeurd zijn volgens u? Toch niet omdat Inge de zus is van substituut Martien Salens. Hè? Die nieuwe collega van uw vrouw. Oh, jij gelooft dus al helemaal dat papa Van Dorpen zijn zoon... in de armen van Inge geduwd heeft, enkel en alleen... omdat hij dan zo de bescherming zal kunnen genieten van Martin Salis. voor het geval hij ooit eens in de problemen komt. Enkel en alleen? Anneke... En trouwens, wat voor problemen zouden dat dan kunnen zijn? Problemen met de in- en uitvoer van platijs? Oh, je bent amper een dag met een onderzoek bezig. Uh, uh, uh, met twee en onderzoeken? En je hebt al meer combines bedacht dan dat er betrokkenen zijn. Anneke, je moet mij niet leren mijn job te doen. Oh, Oké. Okay. Pieter, je waart daar juist al van plan om de bijzondere belastingsinspectie erbij te betrekken. Tot nader order zijn we met een moordzaak en met een verdacht overlijden bezig. Hè? En met niks anders. Ah, nou, Hoe dan ook, ik wil Bernard zo gauw mogelijk weer eens op de rooster leggen. Wacht daarmee tot je wat meer gegevens hebt. Nee, ik heb anders al gegevens genoeg. Ik zou hem graag eens confronteren met een paar dingen die ik ondertussen al gehoord heb. Hoe het ook draait of keert in de zaak Filip van Dorpen is hij op zijn minst betrokken partij. He? Anneke? Filip heeft bij hem stage gelopen. Ja. Hij is met een concurrerend bedrijf begonnen, ja. de vriendschap van Papa van Dorpen en Bernards is er door om zeep ja, maar Ik heb daar juist toch zelf gezegd dat die hele onderneming ah. van Filip nauwelijks concurrentie was voor Bernards zijn firma. Allee, luister daar, Peter. Ik stel voor om eerst nog maar wat meer feiten te verzamelen... want voor het moment weten we eigenlijk nog lang niet genoeg... om zomaar conclusies te trekken. Wel, Anneke, mijn intuïtie zegt... hier zijn al genoeg leugens opgedist. En mijn gezond verstand zegt dan... van één, gauw maken dat het niet verder uit de hand loopt. Maar goed, goed, gij bent de baas, hè? Ja, ja, Ik zal dan nog maar wat wachten. Ja. Met mijn zere knie is het voorlopig toch te moeilijk... om de bulldozer uit te hangen. <laughs> Gelukkig maar. Ja, Apropos. Hoe was het etentje met Martins Salis? Oh, gewoon. Oké. Okay. Ja? Ja, van u? Maar je moet zo niet kijken. We, we hebben gewoon een sandwich gegeten en wat bijgepraat. Wat bijgepraat? Ja. Je hebt dus niet van de gelegenheid geprofiteerd. Je hebt daar dus niks gevraagd over Inge. Nee? Waar heb je dan wel over gehad? Over vrouwendinges. Over kleedjes en over kapsels en zo. Oh, ze zei trouwens dat mijn haar er nu beter uitziet dan vroeger. Nou, Maak dat aan iemand anders wijs. Oeh, staat mijn coafure niet meer aan, of wat? Oh, zeg, van Vanin. Ik probeer gewoon haar vertrouwen te winnen. Heb je dat nu nog niet door? Pieter, ik heb hier juist gegevens binnengekregen over die GSM van Dirk de Meijer. Dat ja, is goed. Laat horen. Vermeulen is erin geslaagd om uit te vissen wat het laatst opgeroepen nummer was. Dat van zijn ouders in Torhout. En meer is er niet uitgekomen. Nee, jammer genoeg niet, nee. Ja, die ouders gaan we sowieso één deze er eens opzoeken. Nou, Guido, weet je wat ik raar vind? In verband met die GSM... Dat hij in zijn functie zo'n toestel gebruikt met een onnozel oplaadbaar kaartje. Zo'n pay kaartje ja. ja. En dat hij alleen maar die ene telefoon blijkt te hebben. Zeg nu zelf, hij verdient erg goed zijn brood. Waarschijnlijk kan hij zonder problemen een gsm op kosten van de zaak krijgen als hij dat wil. Je denkt dat daar iets achter zit? Ik denk juist niks, Guido. Ik vind het alleen maar raar. Commissaris, sorry, zo. ik heb dan just een telefoon gekregen van Café Vlessingen, van, van Slintje. Ah, de brouwer is langs geweest. Kom, Guido. Nee, nee, niet serieus, commissaris. Slintje is daar een Japanees aan het bezighouden. Een Japanees die een video gemaakt heeft van het concertgebouw. Van die val van Dirk de Meijer.